Op de A58 tussen Breda en Eindhoven staat ter hoogte van Tilburg een lange file na een ongeluk. De snelweg tussen Breda en Tilburg is waarschijnlijk tot 12 uur afgesloten. Volgens omroep Brabant werd een vrachtwagenchauffeur vanochtend rond half zeven onwel en verloor de macht over het stuur, waardoor zijn vrachtwagen kantelde. Buckingham Palace heeft zich genoodzaakt gezien een uitspraak van koningin Elisabeth over het Schotse referendum toe te lichten. Gisteren zei Elisabeth dat ze hoopt dat mensen goed nadenken over de toekomst. Sommigen denken dat de koningin bang is dat de Schotten voor onafhankelijkheid kiezen, maar Buckingham Palace spreekt dat tegen.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 Het weer in een groot deel van het land volop zon. Maar er zijn ook enkele wolkenvelden. In de namiddag en avond in het noordoosten kans op een bui. En dat wordt 20 tot 22 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis mooi van de ANWB. Dit zijn de files van 5 kilometer of langer in de Randstad A1 richting Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Eembrugge 5 kilometer. A4 naar Amsterdam tussen Hoofddorp en Batuverdorp 6. De A4 Amsterdam Den Haag tussen Dorp en Leidschendam. 5 en 6 kilometer op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen de knooppunten Rotterpolleplein en Batuverdorp. A12 Den Haag Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen 9 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn er dicht en die file levert zo'n half uur vertraging op. A12 maar dan naar Den Haag tussen Noodorp en het Malieveld. 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Is zin in CFM. CFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. De night runs away with the day. De range that was green is now.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 hoorde de single uit de jaren 80 van Pepsi en Sherry. Wie kent ze niet, hè? Dat was uh, de single Hard Egg. Nou, het gaat uh, inmiddels weer schijnen. kamer gaan we beter weer krijgen. Het horen van Lex van de Oren. Dus...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 Uh, ja, morgen hebben wij het voor het eerst uh, weer een open dag. En staan alle kinderen van Zandvoort, jongens en meisjes, uh, welkom bij ons op de club. Om te kijken hoe het uh, ja, daar aan toe gaat. Ja, betekent dat er uh, morgen zeg maar, voetbalwedstrijden gaan plaatsvinden? Of hoe gaan jullie uh, introduceren? Nee, wij, uh, er worden inderdaad kleine partijtjes gespeeld. Voornamelijk op het hoofdveld. Uh, we hebben ook een snelheid staan. Een uh, gatendoek. En een pannenveld.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 Die zijn allemaal welkom. Allemaal morgen naar uh, Duintjesveld uh, toekomen. Buiten het voetbal nog andere dingen rondom deze open dag. Lekkere hapjes, drankjes, noem maar op. Nou, de, de container staat uiteraard gewoon open, dus dat is geen enkel probleem. Dus dat moet goed komen. Oké, okay, nou iedereen uh, vanaf 10 uh, uur dus uh, ga naar, uh, naar Duintjesveld. Ga kennis maken met SV Sandvoorts. En als iemand nou een vriendje of vriendinnetje mee wil nemen die niet uit Zandvoort komt, maar uit aarde Hout of wat dan ook, mag die ook komen daar? Uiteraard, het is een open dag, is voor iedereen. Het, het maakt niet uit waar je van de komt. We zijn open voor iedereen, dus dat is goed. Ja, je zegt uh, we gaan uh, weer eens een uh, open dag organiseren. Doen jullie dat elk jaar of is het uh, speciaal dat hij er nu aankomt?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 Nou, niet exact, maar ik dacht rond uh, tussen de 4 en de 500. Zo, dat is een behoorlijke grote vereniging. Ja. Ja, dat is eigenlijk wel. Maar ja, dat zeg ik, het streven is naar meer eigenlijk. Ja, dat lied worden van, van SV Salvoort. Uh, hoe gaat dat? Moet, moet daar contributie voor betaald worden?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 We roepen iedereen op die op dit moment naar de radio aan het luisteren is... om morgen gewoon even langs te komen. Gezellig bij jullie. Ja, dat, is, uh, dat lijkt me een heel goed plan. Hartstikke gezellig. Danny, dank je wel uh, even voor uh, dit uh, korte gesprek. En heel veel plezier natuurlijk, hè, morgen? Ja, dank je wel voor de tijd. En uh, nog veel succes met de uitzending. Graag gedaan. Dank je wel, Oké. Okay.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 Dat we daar uit het verleden ook de voor vele herkenbare Rijkspolitie-poortjes tussen hebben gezien. Twee stuks. Je kent ze wel, die witte met dat fel oranje fluoriserende kleur. kleur. <laughs> die je liever niet in je spiegel zag komen. Maar nee, goed, precies. Toen waren ze nog herkenbaar op de snelweg. Tegenwoordig uh, krijg je een week later een briefje op de mat van... Uh, je bent gesnapt dat je te hard gereden hebt. Uh. Wat we hier ook hebben gehad, uh, finish uiteraard uh, van de... Grand Prix cars van voor 1966. Een hele leuke race natuurlijk. Met de prachtige auto's. Je vraagt je af hoe dat goed ging. Toen de tijd met al die auto's. Als we kijken naar de veiligheidseisen tegenwoordig. En de auto's van toen zien. Die race werd gewonnen door de Engelsman Jason Minchel. En die in een Brabham BT4. Op een tweede plaats was dat John Fairley. eveneens in een Brabham. Maar dan een BT11. De derde plaats was er voor de Cooper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 Mijn zoon David Brabham die een demo geeft in een van de vroegere Brabham's. Waar ook zijn vader wereldkampioen Formule 1 is uh, geworden. Dus ook uh, okay. dat een mooi onderdeel van deze historische Grand Prix. Uh. Oké okay, Willem, dank je wel. Uh, finish.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 En David Habiech natuurlijk. Ja, die is er ook. Niet te vergeten. Zo is het. Dat was hem, de evenementagenda bij ZFM. Wil je de evenementen nog een keertje rustig nalezen... en de laatste nieuwtjes uit Zomvoort volgen? Zet dan je tv op kanaal 40 digitaal via Ziggo... en kijk mee met ZFM Text TV. Tegelijkertijd luister je natuurlijk naar ZFM Zomvoort... het radiostation met 24 uur per dag muziek en informatie. Voor Mo is hier een vrouw zoals jij...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 TV GELDERLAND Willen. Laat ze maar doen ze mogen zeggen wat ze.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 Zij zullen aanwezig zijn en uiteraard alle nieuwtjes vertellen. En ook de voetbal wordt natuurlijk inderdaad gaten gehouden. Hè? Daar hebben we het over de eredivisie. En de Ajax die volgen we ook op de voet. Hier is Street Little Birds, Pop Money.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 Deze groep uh, Clean Bandit, een nieuwe single uit die heet Extraordinary. En wij deden het nog even met het plaatje van daarvoor. Dat was Rada B. S juist had ik het over de historische Grand Prix. Heel veel races op het circuit. En de man die er alles vooraf weet, is Willem van deze. CFM Race Radio, Pit Report. Ja, we schakelen weer live over naar het Circuit Park Zandvoort naar Willem van Dessen die daar ter plek is. Historisch Grand Prix weekend Willem met heel veel mooie races op het Circuit Park Zandvoort.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 Guido van de Garde, Jan Lammers, ja, het zijn wel degelijk gentleman's... maar op de baan zijn ze toch wat meer. Zijn het pure racers? Guido van der Garde bijvoorbeeld.